Vier uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Os is een rijdende auto in brand gevlogen door een niet goed afgesloten LPG-installatie. De dop van de tank was losgetrild, waardoor de auto zich langzaam met gas had gevuld. Toen de 39-jarige bestuurder een sigaret opstak, ging het mis. De automobilist is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. Door de hitte van de brand smolt de auto voor een deel vast aan het wegdek. Homostellen in Brazilië krijgen dezelfde rechten als getrouwde heterostellen. Dat heeft het Braziliaanse Hoge Rechtshof besloten. Tien rechters stemden voor, één onthield zich van stemming. Met de nieuwe wet krijgen homostellen dezelfde financiële en sociale rechten als getrouwde hetero's. Ze kunnen nu hun nalatenschap en pensioenrechten makkelijker regelen. Homorechtenactivisten zijn blij met het besluit en spreken van een historische dag... Voor de nieuwe Braziliaanse president Rousseff was de kwestie een belangrijk onderdeel van haar sociale hervormingsplannen. De Rooms-Katholieke Kerk, de grootste kerk van Brazilië, had bezwaar gemaakt tegen de wet. De kerk vindt dat de enige rechtsgeldige verbindenis die tussen een man en een vrouw is. Van een homohuwelijk is vooralsnog geen sprake in Brazilië. In Marokko zijn drie Marokkanen aangehouden die betrokken zouden zijn bij de aanslag vorige week in Marrakech. In een café ontploften twee bommen. Daardoor vielen 16 doden onder wie een Nederlander. 21 mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist... maar onderzoekers vonden sporen die erop wijzen dat het terreurnetwerk Al-Qaeda erachter zit. Volgens het Marokkaanse staatspersbureau is de belangrijkste van de nu aangehouden verdachten loyaal aan Al-Qaeda. Hij is volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken de maker van de bommen. Het weer vannacht vrij helder bij minima rond 5 graden. Vooral in het noordoosten is er kans op voorstaande grond... Overdag opnieuw vrij zonnig, het wordt 20 graden op de wadden... tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Ik heb nog nooit zo blij het telefoonnummer van de wachtkamer van de nachtzuster geroepen. 0800 1121, de telefooncentrale doet het weer. En je bent van harte welkom om te bellen met vragen en met antwoorden naar dat nummer. Je mag natuurlijk ook altijd nog mailen hoor, naar omroepmax.nl En je bent natuurlijk van harte welkom om mee te chatten via www.nachtzuster.net. En twitteren kan altijd ook via apenstaartje nachtzuster. Welke vragen heb ik nog Staan, is nog geen antwoord opgekomen. Nou, die arme Filip wordt maar niet geholpen met de nicotine-aanslag op zijn tanden. Er moeten toch mensen zijn die daar een advies voor hebben? Citroen eten krijg je dan weer, net als uh, tegen een... Uh uh, het feit dat je je stem kwijt bent, helpt dat. Volgens mij ook tegen nicotineaanslag. Maar mensen met andere adviezen, bel vooral 0800-1121. Misschien is er nog een aanvulling op de vraag van Frank... waarom vrouwen zo bang zijn voor muizen. En Erika wilde graag weten of het waar is dat als je door een uh, schorpioen bent geprikt... dat je dan uh, prikken krijgt van de dokter in je navel. Volgens mij is het onzin. Maar misschien kan iemand even vertellen wat er gebeurt als je gestoken bent door een schorpioen. Wat gebeurt er dan? 0800 1121. Ergert Jan had ik net aan de telefoon. Die had het over Monopoly of Monopoly. Net hoe je het uit wil spreken. Die wil graag weten hoe dat spel eruit ziet in andere landen. Welke straten en plaatsen staan er dan afgebeeld op het bord. 0800 1121. En dan die vraag van. Marieke, de koekoeksklok, hoe werkt die? En Gert-Jan had ook al een vraag over een klok... Die wil graag weten waarom in reclamefolders altijd de klokken staan op 10 over 10 of op 10 voor 2, de wijzers dan. Hè? Als je het weet, bel dan vooral even naar 0800 1121. En dat nummer staat vanaf nu ook open voor nieuwe vragen. En dit, naar aanleiding van alle vragen over koekoeksklokken of horloges, is Kloks van Coldplay. Mark, goeienacht. Ja, goeienacht. Hoi. <laughs> uh, Je ja, had wat vragen over verschillende onderwerpen. <laughs> ja, een hele lijst heb ik openstaan. Ja, ja. Ik praat met de nachtzuster, maar ik hoor ook iemand op de achtergrond tegen je praten. Ja, dat is uh, tijd verschoven. Wat? Dat is tijd verschoven. Tijd verschoven? Ja. Oh. Ik, uh, ik luister namelijk over het internet. Oh, oh dan hoor je ik weet mij. Niet of wat dat zover tijd verschoven. Ja, nee? daar zit inderdaad de boel. Boor... Oh, dus ik hoor mezelf op de achtergrond roepen, Mark. Hallo. Oh, wat grappig. Ja, ja, dan moet je de computer ben... even uitzetten, want anders word je helemaal Ibel ja, van de dingen die door elkaar gaan. je direct erop zendt of wat? Ja. Aha, oké. Okay. Alles wat je nou, nu zegt kan is... tegen je gebruikt worden. <laughs> het is volgende. ja um, uh, Waar was ik gebleven eigenlijk? Uh, nee, je was aan het vertellen dat je iets wist van de koekoeksklokken. Ja, die koekoeksklok. Uh, dat is uh, heel eenvoudig. Het uh, gaat net zoals een mamapop. Uh, maar dat mechanisme dat in dat, in dat klokje zit, uh, dat wordt door dat gewicht. Je hebt van twee van die, die uh, kettingen die je omhoog moet trekken. Ik weet niet of je daar nog aan kunt herinneren. Ja. Uh, en daar zitten behoorlijke gewichten aan. En uh, die gewichten, die. Uh, in het bijzonder, het ene is voor de klok en de andere is voor het, het, uh, het slagwerk bij normale klokken en nu in dit geval voor de koekoek. En uh, wanneer je uh, dan over het volle uur bent, of je hebt ze ook, de duurdere die gaan al bij het kwartier enzovoort. Maar uh, wanneer je op die tijd bent, dan. Uh, dan gaat dat palletje weg een, in plaats van dat er normaal een, een, een, een bel gaat uh, dan wordt met die kracht een balgje een, een, een gewone Ja. Yeah. je moet je net voorstellen als een, als een, uh, een, een blaasballer die, uh, die je gebruikt om het vuur, vuur wat aan te wakken zo'n hand, handblaasballer yeah. maar dan in het klein ja yeah. Dat, dat gaat tegen een fluitje aan. En uh, tegelijkertijd uh, gaat ook met diezelfde beweging. Uh, er vliegt dat koekoekje, uh, dat deurtje open, en dat koekoekje gaat eruit. Maar dat zijn allemaal heveltjes en palletjes die dat uh, bewerkstelligen. Maar de energie die komt van het gewicht natuurlijk. Ah, oké. Okay. Is dat uh, duidelijk genoeg? Ja, ik heb wel een beetje een beeld. Hoe weet je dat allemaal? maar in ieder geval die dingen gerepareerd. Ik, ik vind het leuk met ja. mee te spelen. En, uh, maar niet alleen die gewo gewone klokken en uh, ja, veren die afgebroken zijn. En uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik doe allerlei soort, soort dingen. En uh, ook, ook wel eens uh, horloges maken. En, en uh, nou ja, als het lukt, lukt het. En als ik uh, onderdelen moet hebben die... Uh, die ik niet meer kan krijgen. Nou ja, dan moet hij dan moet naar de klokkenmaker, maar uh, ik doe het toch wel uitgevallen. Ja. Maar, maar dan, dan komen we nog uh, op het Monopoly. Uh, je hebt misschien het nummer al gezien, ik ben uit Zwitserland. Oh, nee, dat had ik niet gezien, hè? Ah, ja, ja, ik zit in Zwitserland en oh. uh, ik woon hier al sinds 1967, dus dat is toch wel een tijdje. Was je er misschien nog niet. <laughs> maar, <laughs> Nee, <laughs> inderdaad. <ja. laughs> maar uh, uh, het is nog uh, vanwege Monopoly. Uh, Monopoly wordt natuurlijk uh, in ieder land. Uh, want ik ben ook uh, veel in Amerika en Noord- en Zuid-Amerika geweest. En, en uh, nou ja, uh, uh, ook hier in Europa en verschillende landen. Maar in ieder land heb je uh, een eigen uitvoering. Met uh, natuurlijk de stations erop en, en uh, ook dat af waar je voorbij gaat met de straten en de pleinen en wat dan ook. Dat is allemaal, uh, de indeling is hetzelfde. Uh, waar je bij ons de Kalverstraat en de Leidse straat hebt, uh, uh, daar heb je bij, uh, hier in, uh, in Zwitserland is het geloof ik, de, de hoe heet die, de Bahnhofstraat in Zürich. ja. En, en dan nog een andere straat ernaast, ook een hele, ja, zoals in, in Amsterdam, dat ook, dus de Kalverstraat en, en die andere zijn. En de, de goedkoopste, dat mag ik me ook nog herinneren in Nederland, dat, dat waren de straten van, het, van de stad waar ik eigenlijk vandaan kom, dat waren de, de straten uit Arnhem, dat was de Velperweg geloof ik, en, en, en de Steenstraat, ja. Maar, maar heb je ooit Monopoly gespeeld um, met een Zwitsers bord? Ja, een Zwitserse bord heb ik ook gespeeld. Ah, Oké. Okay. Nou ja. Maar daarom, ik weet van hier, weet ik nog beter, maar, maar de, uh, ja, kinderen uh, zijn weg. En uh, nou ja, dat is uh, dat, daarom, uh, je speelt dan bijna niet meer. En nu ben ik, uh, af en toe deed ik het deze keer nog eens een keer met mijn vrouw, maar. Uh, ...helaas voor een jaar geleden overleefd. Dat is nee. ook niet meer nee. druk. Nee, dan, uh, dan ja. mis je onder andere inderdaad de spelletjes. Uh, ja, dan, uh, ja. Uh, en alleen ga ik er niet zitten doen. <laughs> nee, in je eentje monopolie, dat lijkt me inderdaad uh, nee, nee, nee. niks aan. En dan nog vanwege de klok. Ja. Uh, nou, die staat op die manier... Uh, want uh, in een beetje betere winkels doen ze, letten ze er echt wel een beetje op. Dat uh, een beetje mooie klokjes en, en uh, ook grotere klokken, niet alleen horloges, uh, dat die meestal in in in zo'n stelling staan. Want daardoor bedek je niet uh, de uh, in in de vroegere klokken, daar moet je op één ding kijken, natuurlijk dat je geen sleutelgat had bedekt. Dat was al van vroeger. Die waren dan een beetje groter. En de tegenwoordige, daar heb je meestal één of twee uitholsters erin... waar een dag en een datum erin staan. En die mag je ook niet afdekken. En dat is meestal daar waar de drie is. Of wat je tegenwoordig in de laatste jaren ziet... dat is dan een beetje meer eronder... Uh, dat is dan tussen de drie en de zes. Nee, dus, uh, maar het, het is gewoon optisch, uh, esthetisch dus, uh, is het, dus het, het, het mooist wanneer je de, de wijzers op die manier neerzet. Dat is heel, heel, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, upig, uh, uh, dus gewoon geworden. Dat, ja, dat is, gebruikelijk. Je ziet het, ja, heel gebruikelijk. Ja, ja. Sorry hoor. Nee, nee, ik ben al ik ben al heel trots ja, nee, dat nee, ik een keer een ik, Duits woord ik praat herken. Met mijn vrouw nog wel veel in Nederland. Ja. En ze verbeterde <laughs> me nog wel vaak. Want, want ik heb op mijn werk moest ik altijd Engels uh, spreken, want ik was heel veel onderweg. En uh, uh, ja, en dan, dan heb je hier nog dat Zwitserse dialect. En ja. uh, dat wilde ik eerst helemaal niet uh, praten, <laughs> want, want ik was. Uh, uh, als Nederlander had ik Engels, Duits, Frans gehad, maar niet het uh, uh, niet, <laughs> niet Zitserse dialect. En Ik heb me geweigerd in het begin uh, dat, dat uh, te spreken, maar nu, nu spreek ik niet anders meer. Nu gaat het allemaal een beetje door elkaar heen, hè? Ja, ja. maar het uh, dialect spreek ik wel goed. Ah. En ik spreek ook Duits wel goed. Maar, maar uh, uh, nu ben ik al. Uh, nu ga ik. Uh, de 15e mei ga ik weer eens naar Nederland. Maar dan ben ik toch alweer een jaar niet meer geweest. O, heb, omdat mijn vrouw er nu niet meer is. Mm -hmm. Alhoewel, ze was van Zürich, ze is uh, Zwitserse, maar ze, spreekt, oh. uh, uitsteek, uh, ze sprak uitstekend uh, Nederlands. En uh, ze verbeterde me heel vaak als ik germanisme uh, sprak. Ja, ja, ja, ja, wat knap. Ja, als ze ja, zelf, ja, ja. Uh, <laughs> zelf een germanisme was. Ja. Ja. Maar... En nog een, een, een laatste. Ja. Uh, Um, de klok is duidelijk ook. hè? Ja, alhoewel ik via de klok. chat en via Twitter krijg ik allemaal opmerkingen van mensen die zeggen... Um, als een klok in een folder op tien voor twee staat, of op tien over tien, ja. dan vormen de wijzers v. een glimlach. Ja, het is een V. Het, dat, het, ziet er, uh, uh, het heeft praktische, maar meest esthetische redenen. Ja, maar qua De uitstraling wijzen, is het, het dan ook een uh, ja een glimlach. Ja. Kun je zeggen ja. ja. En maar dat, dat is ook het het uh, kijk als je als je ze naar beneden zou zetten, dan heb je echt een een een, een, een, een ja een smoel, weet je wel. Ja, dan heb je <laughs> een, een verdrietig een uh, spoel, verdrietig mondje, maar, ja. Maar maar zo omhoog uh, ziet hij ja. meer als een Chineesje uit, hè? Ja, dat klinkt wel als vrij logisch dat ja, het dan. Ja, uh, is het ook? Uh, het is het is hoofdzakelijk esthetisch. Maar de, de praktische kant speelt ook mee. Ja, maar goed. Dit nee, is, dat, is, dat is een mooie verklaring. Ik, ik, had, ik heb vrij veel met klokken te doen. Uh -huh. Maar het is, het is uh, nou ja, het is, het is gewoon zo. Uh, en, en dan nog um, uh, in het hele begin was er uh, iemand die dat uh, NL nog even uitlegde. Legde. En uh, dat NL. En dat .nl, uh, ik, ik kende het wel, de, de, de klachten erover af en toe. Want uh, mm -hmm. ik, ik heb uh, als, als ik mijn Nederlandse uh, zaak aangaf, mijn uh, mailbox aangaf, dan uh, heette het ook dot.nl. Uh, maar de hoofdzaak is eigenlijk ook uh, dat sommige mensen toch niet goed verstaan. Uh, ik, ik hoef daar niet scheef bij te denken, maar, maar, dan, dan, maar ik, ik, ik zeg dan gewoon uh, November Lima. Ah. En dat is het, uh, het, uh, het NATO-alfabet. Slim. En dat is uh, heel duidelijk dan voor de Europese mensen: uh, wordt het heel algemeen gebruikt. Ik schrijf November hem er Lima. even bij, hoor: oh, November Lima. Ik ga hem onthouden. Ja. Alpha, bravo, Charlie enzovoort. Zo begint de hele zaak. Ik ben nog in Nederland in, Nederland in dienst geweest. Dus. dus van alle markten thuis, ja. Ja, ik heb wel veel, veel gedaan, ja. Maar ja, dan ben, dan ben ik ook al een klein beetje ouder. Ja. ja. Nou, hoeveel jaar ben je dan, Mark? Nou, ik, ik ben in uh, uh, 1945 geboren. Oh jee, dan moet ik gaan rekenen, hè. Precies aan het einde van de oorlog. En... In de oorlog gemaakt. Ik ben in Arnhem gemaakt. In Winsum, dat is boven Groningen, ben ik geboren. Ja. Want Arnhem moest geëvacueerd worden. Dat is nu op de vijfde, is dat nog wel leuk even te weten. En twintig <laughs> dagen daarna werd ik geboren, op 25 mei. Oké, okay, dus... Um, 66? Nee? Ja, ik word nu in mei 66. Ja, ja deze maand. Ja. Oh, nog, nog een groen blaadje. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik <laughs> nou, ben ook, ook aardig fit. Ik wens je vast een goede reis naar Nederland. Ja, dankjewel. En bedankt voor je bijdrage helemaal vanuit ja, daar. Ja, ik vond het erg leuk eens een keertje met je te praten. Ik nou. luister veel. Tot een volgende keer dan. Ja hoor. Dag, dag. Mark, dag. 0801121 is het nummer dat het weer doet, zeg ik vol vreugde. En uh, we hoorden net van Mark hoe het zit met de monopolie in Zwitserland. Maar als je nog ergens anders uh, vandaan uh, kan bellen... en je weet hoe het uh, monopoliebord in dat land eruit ziet... dan houd ik me ook van harte aanbevolen hoor. Klaas, goedenacht. Ja, goeienacht. Hallo. Hi, ik wou een uh, aanvulling geven op het uh, verhaal van de koekoeslok. Nou, vertel. Nou, de, uh, mijn voorganger die had het al over uh, dat het best wel leuke techniek is. Ja. En uh, dat is ook wel zo. Ja. Um, <laughs> ja, inderdaad. Uh, er hangt een gewicht aan. Uh, uh, aan allerlei uh, uh, radertjes. Die in elkaar grijpen. En in een van die radertjes. daar zit een uh, pinnetje aan. Ja. En uh, op het moment dat. Uh, dat het heel of half is. of uh, op wat voor tijd zo'n klok dan ook slaat. Ja. Dan uh, begint dat radenwerk dus te lopen. En dan. drukt dat pinnetje. Uh, een of de plaatje omhoog. En die wordt dan vergrendeld door uh, uh, een uh, metalen staafje maar met dat dat uh, dat metalen plaatje omhoog wordt gedrukt uh, wordt het asje waar het aan zit uh, dus verdraaid waar dan weer een metaaldraadje aan zit en uh, dat metaaldraadje die trekt dan een uh, een andere metaal, uh, metaaldraadje uh, uh, naar het uh, radenwerk toe uh, en uh, uh, die maakt uh, uh, ja hoe zeg je dat? Die zorgt ervoor dat een uh, dikkere draad uh, ook weer gaat draaien Waar, uh, en in die draad zit een bocht en uh, aan het eind van die draad zit dus dat, uh, dat vogeltje, die koekoek. Nou, ik, ik hoop dat Marieke het nog een beetje voor zich ziet. Ja, ja ik, ik heb het probleem met uh, uh, ja, dingen dus goed uitspreken. Nee, je spreekt prima uit, alleen het is nog best een ingewikkelde constructie, begrijp ik. Ik vind het nog ingenieus. In elkaar zitten zo'n koekoeksklok. Ja, mijn voorganger zei dat het heel simpel was, maar... Uh... Ja. Nou, je hebt ja. waarschijnlijk ook nog gradaties in koekoeksklokken. Je hebt waarschijnlijk simpelere en ingewikkeldere. Dredere. Nou, volgens mij kan het niet simpeler als dit. Oh, oké. Okay. Maar haal jij ze ook uit elkaar, Klaas? Eh... Uh... Ja, ik heb het wel eens gedaan. En ik ja. heb er nu toevallig ook eentje voor me liggen. Heerlijk waar? In stukjes. Uh, nou, het uurwerk uh, ligt eruit. De fluitjes die heb ik hierbij liggen. En waar, waarom heb je die koekoes uit elkaar gehad? Deed hij het ook niet meer of was het pure nieuwsgierigheid? Nee, doet niet meer. nee een, nu doet uh, hij het niet meer. Nee, <laughs> Eén veertje die, uh, uh, die is kapot. En uh, ja, als ik hem dan. Uh, als ik dan de gewichten erin hang, dan uh, knalt er eentje naar beneden. Oh, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nee, dat hey, me ook niet. En, uh, en dan krijg je meer aan de praat, denk je? Uh, als ik het juiste veertje uh, kan krijgen, wel. Oh, dus je moet nog een veertje hebben voor de koekoekslok. Ja, maar ik ga er geen moeite meer voor doen. Ik heb hier een <laughs> hele leuke hangen. Ja. Yeah. Die vind ik mooi als die een die ik nou voor mijn neus heb liggen. Oh, nou dan, dan zou ik hem in de kast leggen voor de reserveonderdelen. <laughs> Zoiets, ja. Hey, dus als we nog. Um, even kijken. 4 minuten 30 wachten, dan kunnen we de koekoeksklok horen bij jou. Ja. En ja, dat is te lang. Nee, dat okay. redden we niet. Oh, redden we dat niet? Nou, dat weet je wat? Mijn anders... Iets... Ik kan wel uh, laten horen, alleen dan. Uh... Moet ik wel onthouden natuurlijk, dat ik hem zo meteen... Ja, nee, dat is je koekoek straks van de leg. Dat vind ik ook zielig. Als je nou even blijft hangen, ga ik met Doortje praten, kom ik over vier minuten bij je terug. Nou, dat zou, dat zou ik dan iets eerder doen. Ja, als... want anders zijn we te laat, dan missen we hem. Ja, de mijne loopt iets voor. Oh, je hebt een vroege vogel. Hm? Je hebt een vroege vogel. Ja. En hoeveel, hoeveel loopt die voor? Eh, uh, ja... Nou, ongeveer een minuut. Oh, oké. Okay. Dan kom ik over twee minuten bij je terug. Oké. Okay. Goed. Tot zo, Klaas. Tot zo. Doortje. Goedenacht. Hallo, Doortje. Ja, we, ik ga nu even... We hebben twee minuten, dan moeten we even naar de koekoek ja. van Klaas... en dan komen we gewoon weer terug. Kan ook, ik heb een heel korte aansluiting oh, op die koekoeksklok. is ook goed. Vertel. Er zitten twee boogjes in. Oh. En de ene zegt koel, cool, en de andere zegt ook koel, cool, maar dan een toontje lager. Oh, vandaar. vandaar. De, tik, de tik van het mechanisme, daar maken wij in ons hoofd de kaas van, van koekoek. -Koek. Eerlijk waar? Dus hij zegt eigenlijk helemaal geen koekoek, -koek, hij zegt eigenlijk koekoek? -koek. Nee, hij zegt koekoe. Oh. Ja, mijn vader was klokkenmaker en ik speelde <laughs> met die boogjes die over waren. En als hij als hem uit elkaar haalde, dan kreeg jij de restjes? Ja, Ach. mochten wij mee spelen. En dat zijn koekoeksklokken, zijn de simpelste klokken die er zijn. Echt waar? Ja, echt. Ja, want het, het, moet, het, het moet wel als het nog steeds zo'n succes is, hè? Qua mechanisme dan, hè? Ja. En je hebt ze ook chic en ingewikkeld. En dan gaan er ook nog uh, poppetjes uh, dansen. Ja, ja. Zoals je met die, die grote uurwerken in... Uh, in uh, in Duitsland heb je ze wel in Praag zo'n mooie uh, klokken te horen. Maar heb jij ook nog een koekoeksklok hangen? Nee. Echt niet? Die is gestorven. Ach, ja, het zijn, het zijn uh, ja, breekbare beestjes, hè? Ja. Naar beneden gekomen en te pletter gevallen. Ach. <lacht> dat vind ik nou een verdrietig verhaal. <lacht> en hij was zo leuk, want hij had een hert op zijn kop zitten. Een hert? Er zat een hert op. Dat is een rare koekoek. Ze hebben zo'n uh, kroon bovenop ja. van Ja. En uh, meestal zijn dat eikenblaadjes en van seks en die van mij had een hert met een gewei. Oh. Je had, maar, een, je had een luxe koekoek. eigenlijk had je een hert -hert klok. Nou nee, want het vogeltje zei wel koekoek. Zei gewoon koekoek. <laughs> ja. Zoals het hoorde. Nou, dankjewel Doortje. Ja. Voor Dag, de bijdrage. Dan. Ja. Dan ga ik terug naar ja. de koekoeksklok van Klaas. Ja. En uh, tot de volgende keer hè. Ja hoor. Hoi. Dag Doortje. Twee balkjes dus, die koekoe. Klopt dat een beetje, Klaas? Of heb je echt maar één balkje? Ik heb twee balkjes. Oh, twee ba balkjes. Ja, tuurlijk. Zeg balkje, ja. balkjes. Zeg, uh, de, de telefoon moet richting klok. Ja! Hoorde je hem? Nou? Ah. Ik, ik heb hem even uh, stil moeten hangen. Ik was echt bang dat hij uh, af zou gaan terwijl jullie nog aan het praten waren. Ja, nee, ik was er, hoor. Ik zat op te letten. Ach, okay. dat was een mooie koekoek hoor, vond ik dat. Ja, nou, nou, blij dat ik hem meegekregen heb. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Ik wens je nog een goede nacht met lekker veel koekoekjes. Ja, dank je wel. Jij ook. goede nacht. Oké, okay, dank je wel. Hoi. 0800 1121. Dat is het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. En de telefooncentrale in de wachtkamer doet het weer. Dus je kunt het gewoon weer bellen, dat makkelijke nummer. 0800-1121. Het is nog gratis ook. Rutger, nacht. Ja, goedenavond, Rutger. Hallo, Rutger. Maar, ja. Ik had een antwoord, maar die is eigenlijk min of meer. In de tussentijd is die al gegeven. Dat gaat dus om de wijzers. Ja. Van een, uh, van een klok. Maakt niet ja. uit of dat een koekoeksklok is of een horloge. Ja. Dat is, dat is dus. Inderdaad, het is puur marketing. Het, het gaat om het. Om het het, het is een, uh, een stukje psyche, het gaat om die eerste oogopslag en dan is 10 over 10, dat is de, eigenlijk de mooiste stand. Dat, dat, je ziet meteen de wijzes, zouden die wijzes anders staan, ja dan, is dat, dan valt dat minder op. Ja, dus het is inderdaad, uh, wat we net hoorden, het verhaal van ja. Uh, uh, ja. Ze moeten, ze moet, het ziet er mooi uit, want het, uh, het heeft meer een glimlachend uh, gevoel dan, ja. een, uh, dan ja. een triest gevoel. Ja, op die manier, de spreiding van die wijzes komt het uurwerk, het klokje, het horloge, uh, dat, dat komt eigenlijk uh, op het mooiste uit. Zeg maar. maar wat ik nou niet snap is dat ik, ik, krijg het, ik krijg het via mail, ik krijg het via Twitter, ik hoor het van jou. Hoe weten jullie dat allemaal? Uh, ik, heb die, ik heb namelijk diezelfde vraag, dat is heel raar, ja. maar dat viel mij ook op. Ik heb een, diezelfde vraag een keer uh, gesteld in een, in een ander programma, oh. destijds, onder andere. Oh? Uh, dat, dat was bij Willem Wever. Oh, wat leuk. Mocht jij een vraag ja. stellen bij Willem Wever? Ja, ik had twee vragen. Dat ging dus over uh, de, de stand van de wijzers op, uh, op een horloge. Hè? Waarom staan die altijd op 10 over tien? Meestal. En ik had een vraag van, ja, nou, je ziet. Ik, ik weet niet of ik dat nu kan uh, naar voren kan brengen. Maar je ziet wel eens vaak in films, zeg je dan film op tv ziet. En uh, of in een bioscoop. Ja, als je bijvoorbeeld een, een auto hebt, of, een, uh, of in een cowboyfilm een, cowboy film, een soort, soort oude koets, dat dan die wielen, die, die, die, die spaken van die wielen, die, als, die, als die koets rijdt. Uh, dan lijken ze achteruit te gaan. gaan. Ja, maar die juist. vraag heb je hier gesteld, Rutger. Ik kan me niet voorstellen dat iemand anders deze vraag toen gesteld, maar deze vraag hebben we in het programma gehad. Ja, maar ik heb, dat, ik heb ooit eens een keer, in verder verleden, ik weet niet meer hoeveel jaren terug uh, dat was, heb ik die vragen uh, in, uh, ooit eens voorgelegd aan Willem Wever aan dat programma. Maar was je toen een kind of mocht volwassenen volwassen ook nou, vragen voor? Nou, niet, niet helemaal. Ik zat er wat tussenin. Oh, oké. Okay. 16. <laughs> maar, dat, maar dat, intrigeerde mij wel. Van hé, hey, vooral met die, nee, dat waren dus die twee vragen. Nou, dat ene van het van het klokje. Daar kreeg ik dus het antwoord op van wat ik vertelde. Mm -hmm. Van die anderen kreeg ik ook een antwoord op. Alleen dat was zo technisch, dat weet ik niet meer. Ik heb er geen idee meer van hoe dat nou precies werkte. Nee, we hebben maar het hier heeft, ook uitgebreid dat, aan de orde gehad. Dus, uh... Dat heeft te maken met vertragingen in, in, in, in, in, de, in filmbeelden. Ja. En dat soort toestanden. Ik weet niet exact meer van uh, hoe dat precies werkt. Nee. Maar van het klapje, dat wist ik nog wel. Nou, hartstikke mooi. Dan, uh, ja. dan kunnen we die vraag mooi als uh, volledig beantwoord beschouwen. Prima. Dank je wel voor je telefoontje, Rutger. Succes verder. Tot de Dag. volgende keer. Dag. Dag. Jack. Ja, hoi. Hallo. hoi. hallo, hallo. Ja, ik belde natuurlijk voor de twee balgjes. Ja. Maar dat is ondertussen al te name en uit uitgelegd. Je was ook bang dat de mensen zouden denken dat het maar één balgje was. Nee, ik was bang dat de mensen überhaupt niks zouden denken. Want het ja, de... de balkje was nog niet vervallen. Dat gebeurt vaak hoor, dat mensen niet denken. Ja. Maar daar heb ik nog wel een hele leuke anekdote over. Over het balkje. Oh, nou vertel. Nou, wij uh, gingen destijds naar Engeland. Mijn ex die deed een afstudeerprogramma in uh, Leeds. Universiteit van Leeds. Ja. En het was 19-1971. En wij gingen naar, naar Leeds toe. Fijn, ik mocht kiezen mee of mee. Nou, ik ben dus mee meegegaan. En wij hebben daar een paar jaar gehuisd. En daar hadden we dus ook een oude koekoeksklok bij ons. Gewoon in de boedel. Was meegekomen oh. naar Engeland. En in de strijd om het bestaan. is een van die balkjes. die is dus kapot gegaan. Want die waren dus vroeger niet van een kunststof. maar dat was gewoon leer. En op een gegeven moment. na zoveel duizenden keren. koekoek gezegd te hebben. of liever gezegd koek. gezegd te hebben ging dat ene balkje naar de knoppen. Nou, oh. ik kreeg dat niet gerepareerd. En we hebben het eigenlijk zomaar gelaten. Die die zei dus alleen maar... Koek! <laughs> nou, en, nou gaan wij Engeland uit. Yeah. na verloop van jaren. En wij moesten dus van al die rommel moesten we af. Yeah. En wij hebben een garden sale georganiseerd. Um, en daar zat onder andere die, uh, ja, die halve koekoeksklok, die zat daarbij... En iemand die was daar wel zo van gecharmeerd dat hij eindelijk een koekoeksklok had gevonden die alleen maar koek zei. <laughs> dat ik heb er nog meer voor gevangen dan dat ik er ooit voor betaald had. Echt waar? Er was waarschijnlijk een kok. Ik weet het niet, maar als die man nou nagedacht had, ja, dan had hij dus gewoon een van die palletjes van een nieuwe koekoeksklok van het balkje afgehaald. Ja. En dan was een nieuwe koekoesklok. Ja. Was ook alleen maar koek gaan zeggen. Maar dan moet, je wel, dan moet je natuurlijk wel een beetje technisch voor zijn. hè? Nou... Want voordat je, je weet, je zegt hij alleen de nog maar Nee, maar als je het openmaakt, dan zie je het. Oh, oké. Okay. Ja, dat heb ik nog nooit gedaan: een koekoekslok opengemaakt. Oké, okay. nou in ieder geval twee balletjes. Nooit meer begrepen. Nee, dus ik zal niet. Jack, ja. Ja, het is misschien een rare vraag, maar heb ik jou ooit in dit programma aan iemand geprobeerd te koppelen? Of jij mij hebt proberen te koppelen? Ja. Nee. Oh. Nee, nee, nee. Je ik heb het weet... wel vaker gehad hoor, in het programma. Maar... Ja, dat, dat weet ik. Maar ja, er staat het me vaag is... iets van bij dat ik een Susanne en een Jack ooit aan elkaar heb gekoppeld om samen op vakantie nee, te gaan. Dat zou mijn, mijn magootje, die nu thuis ligt te slapen, nooit goed zijn. Oh, hebben nee. Dit, dit, dit, dan hoop ik maar dat ze slaapt. Dat ik niet, geen slapende ja, koehoek ah, ja, zwakker gemaakt heb. Die, die heeft een hele, gezonde, een hele gezonde slaap. Oh, gelukkig. Naar mij toe gelopen. Oh, ik. Uh, Je ik moet het. We hebben nog hele prettig uitzenden. Ja, dankjewel, dag Jack. Dag. Dag. Dag aan het werk. Ja. Uh, 0800-1121. Ik ben zo blij dat ik het weer kan zeggen... dat ik het maar dubbel zo vaak nog ga zeggen, deze uitzending. Maar dat is het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Je kunt het bellen als je een nieuwe vraag hebt... of een antwoord uh, op een van de openstaande vragen. En wat heb ik nog openstaan? Nou ja, dat valt eigenlijk wel mee. Ik hoop dat we nog uh, uh, iets vinden over de knipvellen van Cornelis Jetsus. En ik moet zeggen dat ik, dat ik iets gevonden heb om Corrie mee op te vrolijken. Want uh, via via, terwijl ik in gesprek was met iemand... kwamen we inderdaad een site tegen uh, waar je 3D-knipvellen kunt bestellen. Dus uh, dat zal ik er nog even doorgeven. Um, maar Filip die wil nog heel graag weten hoe hij uh, afkomt van uh, de nicotine-aanslag... die hij op zijn tanden heeft door het roken. roken. En uh, daarvoor kun je dus ook nog bellen aan 0800-112. Misschien heeft er nog iemand een aanvulling... wat betreft uh, uh, waarom vrouwen zo bang zijn voor muizen. Dan de vraag van Erika. Wat er gebeurt als je gestoken wordt door een schorpioen? Wat, wat doen ze daar dan aan? De dokter of het ziekenhuis? En uh, gert janni wil graag weten hoe in het buitenland een monopoliespel in elkaar zit. Dus uh, wat er dan opstaat in uh, verschillende buitenlanden... in plaats van de lange poten, de korte poten, weet ik veel... wat er allemaal opstaat in, uh, in Nederland. Wat staat er in het buitenland op een monopoliespel? Als je dat weet, kun je ook bellen naar 0800-1121. Marleen, goeienacht. Dag, Astrid. Hallo. Hallo. <laughs> ik moet altijd even giechelen. <laughs> moet je altijd even giechelen? Ja. Een oh. in bad. Oh. Weet, nou, laat maar zitten. Dan. Oh. Uh, een steek uh, van een schorpioen. <laughs> ja. Ik herinner me toen ik in het ziekenhuis werkte dat een collega tegen me zei dat ze uh, in haar buik geprikt was om tegen rabiërs, hondsdolheid. Oh. Dus het is heel goed mogelijk dat je in je buik geprikt wordt. Eerlijk waar. Ja, ja. En uh, ik vond het erg pijnlijk toen, zei ze. Een jaren zestig, dus ik herinner het me wel. Oh, maar zou, misschien dat het dan ook wel een oude manier was. Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Maar ja, ik, ik herinner me dat en ik denk, ach, dat moet ik toch eventjes zeggen. Ja. En uh, die horloges, ja, ik, ik heb het al vernomen... maar dat is inderdaad gewoon een psychologische truc. Een glimlachende horloge, optimistisch. Ja. Ja. ja, en anders is het soort treurnis als ze hangen. Ja, precies. Wat is er eigenlijk een uitdrukking voor... Een uh, verdrietige mond, zeg maar, zo'n zo zo halve maand de verkeerde kant op. Ja. Daar is, ik, kan, ik kan daar even geen uitdrukken. Een pruil, pruillip. Ja, nee, dus, dat uh... willen ze dus niet. Dat schijnt niet uh, goed te verkopen, denkt men. Ja, dat zit dat natuurlijk wel wat men. in. Maar het is heel lang, want ik heb het al tientallen jaren geleden... een keer over de radio gehoord. Dat het, uh, dat het zo is? Ja, dat het zo is. Oh. En die koekoeksklok... Mijn zoontje was toen heel jong. Hij is nu 43, maar goed. Hij wilde heel graag een koekoeksklok. Ja. De volgende dag lag het vogeltje keurig op de grond. Want het moest natuurlijk wel even onderzocht worden. Ja, hoe het ja, de ja, ja, kwam. Ik ja. ben niet voor muizen bang en niet voor spinnen. Oh. Nee, nee, nee, nee. Want ik zie ze gewoon in gedachten als ik er eentje zag... Met een schortje op, een hoofddoekje om en een rieten mandje. <laughs> ja, maar ze zijn ook heel schattig. Met ja, die snorraatjes En een, als, ze iets, als ze iets eten, dan zitten ze ook altijd zo lief te knibbelen. Ja, ja Het zijn nee, ik ben heel totaal dan. niet bang. Voor spinnen ook niet. Die hooiwagenspinnen die de over mijn oh. arm lopen. Oh, echt? Ja, ja. Echt, oh, maar nee. Ik weet ook niet waarom ik er zo bang voor ben. Maar ja, he, echt mijn, mijn nekharen gaan overeind. Ja, mijn moeder die gilde ook altijd. Ja. En uh, Nee, want ik had laatst een spinnenweb en die ving geen uh, uh, mugjes of vliegjes. Ja. Ik vond ook zo sneu. Toen heb ik met mijn rare hoofd, ik wist dat ik raar bezig was hoor, heel klein stukje kogelbiefstuk in het web gedaan. <laughs> maar ik wist dat ik stom bezig was. Vond hij het lekker? Nee. Oh. <laughs> Het bewoog niet, denk ik. Ach, jassen. Oh, ja. ik had echt, nou ja, echt de ja, kippenvel. Het is niet te geloven. Ja, heel erg. Nou ja, in Griekenland ook. Ik uh, bewoog mijn reistas. Oh. Kakkerlak, hele grote. Oh, oh dat vind ik ja, niet Ja, dat moet je aan wennen allemaal. Oké. Okay. Nou ja. <laughs> wennen. Nou, ik, ga, ik denk niet dat ik aan kakkelakken ga wennen. Nee, dat hoeft ook niet. Maar goed. Nou ja, we, we hebben alles doorgenomen, maar uh, de, de, de klokjes die glimlachen dus gewoon. Die glimlachen Dat ja. de ver kopdruk. Nou. Is, is psychisch. Ik ben blij om het te weten, psychisch. Psychisch, goed hè. Dankjewel Marleen. Dag austreren. Tot de volgende keer. Ja, dag. Lachende klokjes. Nou, die vraag is wel beantwoord. Nieuwe vragen kun je doorgeven via 0800 1121. Kun je dus tegenwoordig tegen ieder horloge zeggen... I love your smile, van Janice was dit. Betty, goeienacht. Hallo, mijn Betty. Hi, Betty. Hallo. Nou, ik had een hele rare vraag. Oh, mooi. Uh, ik werd net gebeld, vijf voor twee, in de nacht. Oh. Op mijn mobiel, ik schrik me echt lam. Ik heb een ja. oude vader en twee lieve kinderen... en, en schoonkinderen en vier kleinkinderen. Zo. Dus ik zat recht op mijn bed, maar ik was net aan laat op telefoon. ja. Dus je vraag is wie heeft mij gebeld? Ja, maar ik zie mijn schermpje. mijn ja. schoondochter. Ja. Nou heb ik nogal een zoon die uh, vaak ongelukken heeft en zo. Dus, oh. en, uh, dus ik bel haar terug. En ze zegt, hé hey, Betty, ik lig gewoon te slapen. Huh? Ik zeg, ja maar ik zie op mijn schermpje dat jij gebeld hebt. Nou ze zegt, ik ben klaar wakker maar ik, ik heb je echt niet gebeld. Oh dan wil ik vragen, hebben andere mensen dat ook wel eens? Ik heb het vroeger wel eens op een van mijn vaste nummer gehad. Toen was ik pas gescheiden, van acht jaar geleden. En dan belde mijn dochter op, zei ze... Mam, je hebt gebeld? Ik zei, nee, lieve schat, ik heb jou helemaal niet gebeld. Nou, hmm. En even later, een paar dagen later, mijn zoon, je hebt me gebeld? Nee, ik heb je helemaal niet gebeld. En toen was het een keer s'nachts... en toen sliep mijn zoon op zolder. En toen ging me op de telefoon over. En hij zei, hij rende naar beneden... En ik lag gewoon te slapen. En op zijn schermpje stond mijn moeder belt. Nou ja. Ja, en nu heb ik het op mijn, op mijn gsm. En denk ik echt van, je schrikt je, schrikt je lam. En ik heb, ja, het staat gewoon op mijn schermpje hè, dat mijn schoondochter gebeld heeft. Heb je spoken? En dan vraag ik me af. Hebben andere mensen het ook wel eens? Maar... Toen met, met mijn vaste telefoon heeft ja. de PDT het heel serieus genomen. En die heeft toen bij mij, ja ik weet niet wat, gedaan. Maar die zijn wel gekomen, die hebben wel iets gedaan. Later heb ik het nooit meer gehad. Oh. Oh. Dus ik, ik heb geen idee. Maar kan het niet zijn dat hij uitgestaan heeft of iets dergelijks? Nee, nee, hij stond gewoon. Nou, ik heb hem altijd aangestaan. Oh. Hmm. Ja, het is echt heel gek. En ze had je ook niet op een eerder moment gebeld dat ze... Nee, nee, nee, nee. Het staat er gewoon... Dat het gewoon een late een melding is twee. of zo? Oh. Nee, een minuut voor twee gebeld. Raar. Ook geen... Nee, als er nou eens een boodschap is, dan heb je wel eens dat die wat later binnenkomt of zo. Ja, precies. Maar nee, het is ja. echt, een, uh, echt een telefoon. Oh, wat raar, hè? Dus ik vroeg me af of andere mensen het ook wel eens hebben, of het een soort elektrische storing is. Maar toen, zo'n acht jaar geleden, waren het altijd mijn kinderen. Oh. Die, die um, hè, dus dat was wel een nummer die vaak gebeld werd dan. Dat is wel toevallig, ja. Ja. Nou. Dus ik hoop maar dat iemand uh, mee daar... Uh... Ja, een beetje mee kan helpen, want je schrikt ja. je lamp. Nou ja, in dit geval ben jij je lamp geschrokken. Vervolgens bel jij je schoondochter, die schrikt zich ook weer ja, lamp. Die, die zit er ook recht op in de bed. Ja, dus ja. dan wil je eigenlijk liever niet meer dat dat gebeurt. Nee, nee, nee. nee. En, en werd, je wakker, werd je wakker van de... Ja, waar werd je wakker van? Want de melding was ja, al geweest. Ja, omdat ging. Ja, om het telefoon ging. Oh, dus hij ging ook over? Het was niet alleen de melding op het schermpje, maar hij ging nee, ook echt nee, nee. over? Nee, ja, hij ging over. Dus ik storm mijn bed uit, maar ik was net te laat om hem op te nemen. En toen belde ik meteen terug. Toen was ze in gesprek. Dus ik denk, oh, dan spreek ze een boodschap in. En even later bel ik weer op. En ja, ze slaapt gewoon. En er was ook helemaal geen, geen, uh, uh, geen boodschap of zo. Maar zelfs nu nog in, in, een, in een schermpje kan ik zien die er gebeld heeft en zo. En dat staat wel keurig één minuut voor twee mijn schoondochter. En, en, en, en het was niet iemand anders in huis die aan het bellen was geslagen? Nee, want die lag naast mij. Mijn vriend ligt naast mij en die schrok ook wakker van de yeah. telefoon natuurlijk. Nou, ja. nou ik, ja, ik, uh, ik zeg 080121. Misschien dat iemand er een, uh, een analyse op los kan laten. Ja, nou ik hoop het wel. Want, uh, en vooral omdat acht jaar geleden op mijn vaste telefoon ook zoiets raars was. Ja. En, en, en, nu, en nu eigenlijk weer, maar nu word ik gebeld. Ja, dat is wel het is wel heel toevallig allemaal. Ja. En die, is, die schoondochter, uh, is daar juist. kun je verder goed mee? Die loop je niet in de maling Heel, te nemen? Heel goed. Oh, <laughs> Nee, nee, nee. Dat ze denkt, nee, ik nee, zal nee, mijn schoonmoeder dat. eens even jennen. Ik doe gewoon net alsof ik, uh, ik licht te slapen. Nee, nee, ik bel nee. Nee, nee, okay. nee, nee. Met zo'n schoondochter wil uh, iedereen wel vertrouwen. Ah, wat nee, heerlijk. Oh, dat gebeurt ja. toch ook ja. niet ja. vaak? Nee, nee. Nou, en met mijn schoonzoon ook. Dus nee, wat dat betreft uh, nou, ben ik een gelukkig mens. Je hebt dat getroffen? Ik, absoluut, ja, absoluut. Hartstikke fijn. Nou, dus, Betty, uh, ik, uh, ik ga kijken of ik, uh, of ik uh, het telefoonmysterie op kan lossen. Ja, het zou wel heel fijn zijn, want dit is toch wel uh, bizar. En ja, ja, verontrustend vind ik ook, hoor. Als je in de nacht zomaar gebeld wordt. Ja, ja dat schrik je toch. Ja. Nou ja, wij hebben je ook gebeld, maar dan voel je niet zo erg, toch? Nee, nee, nee, daar was ik op voorbereid dan. Oh, gelukkig. <laughs> ja. Nou, dan, uh, dan wens ik je een goede nacht zonder uh, telefoontjes verder. Ja, nou, dankjewel. Ik hoop het opgelost. Ik zet mijn radio weer aan, in ieder geval. Oké, okay, dankjewel, Betty. Ja? Oké, okay, daar doeg. 0800-1121 is het nummer dat je gerust de hele nacht mag bellen. En dan het liefst als je een antwoord weet op een vraag of een nieuwe vraag hebt. En uh, misschien weet je hoe het kan. Dat Betty gewoon om één minuut voor twee midden in de nacht gebeld wordt door de schoondochter. De schoondochter terugbelt en die zegt... Nee, joh, ik heb helemaal niet gebeld. Hoe kan dat nou? 0800-1121. Nel... Goedemorgen. Goedemorgen, Nel. Goedemorgen. Ja, ik heb een uh, vraag van een andere orde. Maar ik zit gelijk na te denken over die telefoon. Ja, hoe kan het? hè? Ja. ja, want als ik een uur aan de telefoon zit met mijn vriend, dan hebben wij iets heel anders. Dan valt gewoon de telefoon helemaal uit. Oh, ja, dan is die uitgeput. So dan is het, uh, dan is die even, moet hij even heropladen en ja. dan, uh, dan kan hij weer. Ja. Maar goed, als hij zo da bijna dagelijks voorkomt... dan denk je ook van, nou oké, okay. maar dat kan je altijd wel weer oplossen. Maar waarom nee, zit ja, jij zo lang te eigenlijk. bellen met je vriend? Zeg je? Waarom zit je zo lang te bellen met je vriend? Ja, verliefd. Echt? Is het nog heel pril of ben je al 18 jaar vier uur uh, per dag aan het bellen? Nou, met? Wil je met... beleefd weten? Ik ben 62, maar opnieuw verliefd. Ach, echt? Ja. Maar hoe is dat? Het is uh, aan de ene kant heel leuk, maar ja. ik vind het vaak ook uh, heel lastig. Want hoe lang had je geen verkering? Uh, mm, nou, al een hele tijd niet meer. En dit overkomt me eigenlijk na uh, nou, heel veel jaren van uh, rust, zeg maar. Ja. En ik vind het bijzonder verwarrend. <lacht> ja. Ja, maar het, het, lijkt mij zo, het lijkt mij dat je sowieso volgens mij al na je dertigste... en helemaal na je veertigste, denk ik... Dat je, uh, dat je dan, als je alleen bent, dan ben je zo... Uh, hoe zeg je dat, gewend aan je eigen gewoontes... Juist. Dat er opeens iemand... En, en het lijkt mij dat als ik nu weer helemaal bij nul zou moeten beginnen... dat, dat, ik, ja, dat iemand ook uh, te veel slechte eigenschappen heeft... Waar je aan moet wennen. Of de, niet eens slechte eigenschappen... maar gewoon dingen die je niet gewend bent... waar je dan weer aan moet wennen. Nee, nee, maar dat, is helemaal, nee dat speelt helemaal geen rol. Oh. Nee, wat, wat heel verwarrend is... dat gewoon je als een kip zonder kop... eigenlijk door je huis loopt. Ja. Er ontstaat totale chaos. Ja. Um, je hebt last van hartkloppingen. Je hebt last van verdriet. Je hebt last van heel veel gevoelens. En dat krijg je niet zomaar op een rijtje. Het is heel veel gedoe... Heel veel gedoe. En ja. je komt eigenlijk gewoon niet meer lekker toe aan dat normale... Het is aanhalingstekens leventje waarin je alles gewoon... Uh, in, in je eigen volgorde doet. Dat wordt, wordt totaal overhoop gegooid. En is hij... Maar is het dan ook niet... Want hoe oud is hij? Uh, wij schelen tien jaar. Hij is 52 en ik 62. Oh, nou toch. <laughs> <Ja>. <laughs> maar, de, maar heeft hij dan niet ook nog een... Um... Uh, hele toestanden met kinderen en een ex-vrouw en een, dat soort... Uh... Uh, die zijn er wel, maar dat zijn allemaal dingen die een plekje hebben gekregen. Oh. En, uh, ja, gewoon weer vrij om uh, inderdaad ook die uh, fladderende vlindertjes in je buik te hebben. Oh, en, maar hij heeft kinderen? Hij heeft uh, ook kinderen, ja. En wat vinden die ervan, dan, dat hij met zo'n oude vrouw thuiskomt? komt? Uh... Nou, dat geeft toch nog wel vrij positief uit te vallen. Ach ja, maar als iemand verliefd is, dan gun je het hem natuurlijk. Ja. Denk, ja. denk ik ja. zo maar. Ja, nee, die dochter die is zelf nog vrij jong. Dus die heeft wel zoiets van... Uh... Ja, die kan het wel een beetje genuifelend over doen. Oh, echt? Oh, jee. Ja. En nu dan, want uh, je, je bent helemaal een beetje van de leg. Maar heeft het wel uh, uh, toekomst? Het voelt wel alsof. En je hoeft je er niet op vast te pinnen nu hoor. Ik als je laat je nu het voelt gaat... maar lekker een beetje op mij afkomen. Ja. Zoiets. En uh, we zien wel waar het schip strand. En hoe moet dat dan met woonruimte en zo? Want als je. Oh, als je... Uh, meid, heb ik nog niet eens over nagedacht. Moet dat? Ja, nou ja, op den duur wel. Ik weet niet, woont hij in de buurt? Helaas niet. Hij oh. wordt heel ver. Nou, dan zou ik daar toch maar eens over na gaan denken, want dat wordt natuurlijk een heel gedoe. Want dan moet je of je eigen, eigen bekende plekje opgeven of hij moet uh, mm. gaan verkassen op den duur. Ja, nou, zover ben ik nog helemaal niet. Oh, oké. Okay. Nee, ik geniet gewoon maar eens eventjes van alles wat er op me afkomt. maar. Ja. Ja, soms is het geen genieten meer. Dan denk je wel eens, ik word er helemaal stapelgek van. En uh, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in dat lijf van je? Ja, ja, als het, nou ja, als je gewoon verliefd bent. Dan, er zijn heel veel mensen die ook gewoon dan hun eigen dingetje op een gegeven moment wel weer kunnen doen. En het leuk kunnen combineren. Ja, het zal wel even tijd ja. kosten, neem ik aan. Maar het is echt wel een hoop als je iedere dag zo lang aan het bellen bent, hoor. Dan is er niks aan te doen. Nee, dan is er geen hamer meer aan. Nee, is er ook inderdaad. Niet. Is ook wel leuk. Het is ook heel erg leuk, moet ik zeggen. Ja. Zeker als je al zoveel jaren op de wereld bent, je denkt van nou, hoe kan dit mij nog, nog een keertje ten deel vallen natuurlijk? En het is wel een leuke vent. Ja, geweldig. Het lijkt ja. me ook zo vervelend als je heel verliefd wordt op iemand die eigenlijk helemaal niet leuk is. Dat lijkt me vreselijk. Ik kan me er niks bij voorstellen, maar het lijkt me heel vervelend. Nee, nee dit is gewoon een hele leuke man dus. Ach, gelukkig. Ja. He, dat hij nog vrij was dan? Nou, geweldig, hè. Hoe krijg ik een zoveel vakantie? hè? Ja, of je <lacht> komt er nog achter waar, waar eigenlijk het, uh, het mankement zit. Geen mankementen, meisje. Hij heeft geen mankementen? Hij, hij is door de keuring. Oké. Okay. <lacht> waar belt hij ook weer over, Nel? Sorry. Ik wil gewoon eens weten wat er nou eigenlijk in je lichaam gebeurt als je verliefd bent. Oh! <lacht> Ja, en dan bedoel je... Dan bedoel je uh... ...waardoor je zo van slag bent... ...waarom je ja. dat niet onder controle krijgt. Ja. En ik, jullie hadden het ook nog even over stoppen met roken. Ik ben dus sinds twee dagen helemaal... <coughs> ...niet meer aan het roken. En het is een verschrikkelijke tijd, hoor. Die je doormaakt. Maar waarom ben je dan uh, niet meer aan het roken? Um, om gezondheidsredenen. Oh, oké. Okay. Dat is, heeft hier niks met het hele verhaal te maken. Dat Nee, komt nu, en dan, ja. dan wil je er gewoon van af. Ja. Maar het en... Sorry dat ik een beetje over doorga, maar die nieuwe liefde van jou rookt hij? Ja, maar hij is zo lief dat hij dus gewoon zegt: als jij uh, het voor elkaar krijgt om te stoppen, dan rook ik ook gewoon niet meer in jouw omgeving. Hmm. Mm. ik wel heel netjes, toch? Ja, ja maar, maar dat is wel voor lastig. Ik heb op visite, dus het zal niet makkelijk zijn, denk ik. Nee, maar dan krijg je allemaal nog, dan krijg je allemaal nog dat gedoe, want dan, een beetje, dan ruikt hij naar rook en hij heeft sigaretten ja, juist, in huis. leven. Ja, zei ik ook al over. Ja, precies. Nou ja, dat zie je dan ook allemaal wel. Maar wat Kritico. gebeurt er in je lijf? Ja, er gebeurt natuurlijk van alles met en hormonen en um, adrenaline en allemaal, dat soort allemaal stofjes die je lichaam gaat aanmaken. Ja. Ik, ik kan me niet meer herinneren. Waarom? Waar nee, heb je die stofjes voor nodig? ik denk dat er een heleboel overhoop geschopt wordt in je lichaam. Daar ben je ja. donders goed van bewust. Ja. En je kunt ook niet zeggen, ik begin er niet aan, hè? Nee, want het overkomt je. Ja, je doet er niks aan. Ja. Waar, waar liep je hem tegen het lijf? Uh, via kennissen. Oh? En, ja, uh, hmm. nou, profiel en gezien. Ik dacht, oh, leuke man. Ja. <laughs> en het was eigenlijk al gelijk via dat plaatje was het eigenlijk al min of meer uh, gebeurd. Ja, heel raar, maar waar? Ja, maar dat is toch heel romantisch. Raar, hè? Ja, en hoe lang duurde het voordat jullie dat tegen elkaar durfden te zeggen? Oh, ik ben nogal een vrij nuchter type. Dat heb ik wel oh. heel snel gezegd eigenlijk. Oh ja. Yeah. En wat zei je dan? Zei je van, ja, ik vind ja, het Ja, dat is leuk. Heel charmant en een beetje op het lege, maar uh, ook met veel humor. Ja, oh. nou ja, dan wil je elkaar zien natuurlijk. Ja, hoe ga je dat dan doen als je een stuk bij elkaar vandaan zit... en dat niet zo snel kan overbruggen? Ja. Dus we hebben elkaar vorige week voor het eerst gezien. Oh, oh dat is en dat nog heel hard, pril. Dikke spannend. Oh ja. jee. Nou, ik vind, ik vind het prachtig. Zo'n zo, zo flinke dosis romantiek op één minuut voor vijf op, uh, op een doordeweekse donderdag. Maar er is ook geen tijd voor, hè? Nee, dat is ook zo. Nee, ja. vandaar dat ik nu nog slapeloos je wakker liggen in mijn Ja, ik dus. kan me er alles <laughs> bij voorstellen. Nou, ik wens je alle geluk. Dankjewel, Claudia. En ik ga, pro Astrid. Goed, ik ga goed, proberen goed. Om, uh, om voor je erachter te komen wat er precies in je lijf gebeurt als je verliefd wordt. Het lijkt me interessant om te vernemen. Jij hebt okay. de uitzending. Ja, dankjewel. Jij ook. Goed. Dag. dag. 0800, 1121. Als je meer weet over volgens mij vier hormonen, adrenaline, nou ja, al die dingen. 0800, 1121.